Perfect. Ik hoop dat u een beetje bent bijgekomen in de pauze, want uh, dat gaat u nodig hebben zo meteen met dit gedaan. Uh, dit is een, een, een brouwsband met uh, jongens tussen de 7 en de 14 jaar. Als die komen dat iemand komt die ouder is, want dan een jaar of 40 van goed ongeveer dus tussen de 7 en de 15, 15? Ja. <tie> en, dit is uh, allemaal onder leiding van Lorenzo in Naka. Uh. Nou, zo'n grote vertegenwoordiging hebben we nog niet eerder gehad. Dit is ons ook heel nieuw en uh, speciaal. De band is trouwens zeer recent uh, opgericht of op gevormd, hoe ik het moest zeggen. En ik denk dat we een gebeurtenis hebben vandaag. En... Um. Dat was uh, Wake Me Up. We gaan verder met Jad van van Dammen. En dat is de nieuwe halle Jullie mogen ook dansen. Helemaal geïntroduceerd geen door Tieter en Jonas. Toevallig broers. De volgende is, uh, is geen uh, pop-hit, maar het is een game-hit geweest: Super Mario Bros. thema. We gaan mee beginnen, maar we gaan een mooi eind maken met happy. Het is beter dat we even of niet anders was een geworden. nu uh, aan heel voorzichtig. Ik kom al een beetje houden. is bringing home, onder leiding van uh, Theo Weijden. Ik bedoel de muzikale begeleiding is van Theo Weijden. En Arjan van Dijk, dirigent, dames en heren, het zat voor Van, het, uh, van de nieuwe Harlem Brothers. Die gaat vast weg. Want die gaat naar huis. Die is namelijk een week weer voor uh, de tweede keer vader geworden. Gefeliciteerd nog. En uh, dan. Gaat, gaat gewoon terug naar het dat doe je goed. Geniet ervan. En dank je wel dat je geweest bent. En dat bent uh, er afgelopen. We zijn bijna klaar. Uh, zij gaan uh, een uh, zien van Gershin. En uh, Gershin heeft heel wat nummers geschreven voor films en nieuwsholds. Waarvan deze wel heel uh, erg bekend zijn, denk ik. En uh, we zullen deze vast wel herkennen. En Rentwijn uh, zal uh, de dames begeleiden zelf op de piano. Het zat voor nou het snel door onder van echt bedrijf.